Volgens hem is het onduidelijk wat die kliniek doet, terwijl de behandeling tonnen kost. De Vereniging voor Medische Oncologie waarschuwt voor de kans op ernstige bijwerkingen en het verlies van kwaliteit van leven door buitenlandse behandelingen. Verzekeraar Vivat komt in handen van verzekeraar NN Group en verzekeringsbedrijf Atora. Nu is Vivat, waaronder reaal en levensverzekeraar Zwitser leven vallen, nog in Chinese handen. Het Chinese ambang was al een tijd op zoek naar een koper voor de voormalige Nederlandse verzekeraar. In Nederland zijn zo'n 2,3 miljoen Vivat polishouders. Zij houden dezelfde rechten en plichten. In de Middellandse Zee komt steeds meer plastic terecht... en dat komt vooral van de toeristische stranden. Volgens het Wereld Natuurfonds verdwijnt elke minuut... een hoeveelheid plastic in de Middellandse Zee... die vergelijkbaar is met 30.000 petflessen. Naast het toerisme zijn ook de scheepvaart en de visserij... een grote bron van zwerfplastic. Een boorplatform in de Noordzee is vannacht geëvacueerd... nadat er een bevoorradingsschip tegenaan was gevaren. Op het platform ter hoogte van Noorwegen zaten 276 mensen. Ze zijn met helikopters naar platforms in de buurt gebracht. Niemand raakte gewond. Het weerperiode met zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het wordt een graad of 25. In de loop van de middag trekken vanuit het zuiden pittige regen en onweersbuien over... met lokaal kans op hagel, veel regen en zeer zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Op de tenorzaak, Jacques Scholz op de bas en John Engels op het slagwerk. Een opname uit 61 Amsterdam Blues.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 I'm proud and let you say goodbye. <laughs>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 Love is the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 Bye.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 Zetten doel.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 the time. De Bojangles. Bo Bo Greetje Kouwveld. Luisteraars, het laatste nummer ligt alweer...